Middernacht, dinsdag 23 oktober, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hoofdbestuur van de VVD respecteert het besluit van de Roermondse wethouder Van Rij om zijn politieke functies neer te leggen. In een schriftelijke reactie laat de VVD weten dat ze kennis heeft genomen van het besluit en dat ze de uitkomsten van het onderzoek afwacht. Van Rijn maakte vanavond bekend dat hij stopt als wethouder en als lid van de Eerste Kamer. Hij zou onder meer informatie hebben doorgespeeld aan zijn partijgenoot Offermans... over de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Offermans heeft zich vanavond om die reden teruggetrokken als kandidaat. Het landelijke VVD-bestuur zegt ook dat besluit te respecteren. Vannacht is het derde verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Obama en zijn uitdager Mitt Romney. In Florida debatteren ze ongeveer anderhalf uur over Iran, het Midden-Oosten, China en de rol van de VS in de wereld. Het is het laatste debat voor de verkiezingen van 6 november. Het debat wordt vannacht rechtstreeks uitgezonden op tv. In Nederland begint de uitzending om kwart voor drie op Nederland 1 en Journaal 24.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 Dan het weer nog vannacht op veel plaatsen nevelig. Morgenochtend eerst grijs. In de middag wolkenvelden en zonnige periode. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond, dames en heren. Corruptie tiert. Dat doet corruptie namelijk altijd. Eerst Armstrong, nu de VVD, Italië altijd. Een van de meest ironische koppen in de krant vandaag vindt u in de Volkskrant. Mafia heeft geen last van crisis. Nee, moeten we er soms een voorbeeld aan nemen. Arm schizofreen Italië dat uiteenvalt in twee delen, bovengronds, ondergronds. Het was volgens mij jaren geleden al zo dat, het geld, dat er zoveel geld in de maffia rondgaat... dat het land daar gemakkelijk alle schulden van zou kunnen afbetalen. Maar ja, dat lukt premier Monti natuurlijk niet. Dat lukt zelfs de Italiaanse president niet, Giorgio Napolitano... die toch boven elke verdenking verheven is. Een heilige. Zijn leven gewijd aan de politiek, maar hij is daar zonder grootheidswaan... zonder belastende rechtszaken of verdachte vette bankrekening doorheen gekomen. Al dus Mark Leijendekker in de avondkrant. Morgen komt Napolitano naar Nederland op staatsbezoek. Vandaag treedt alvast een VVD-senator af... Of verdenking van corruptie. Wij zijn schoon, meneer de president, wij zijn schoon. We hebben niet eens een wielerploeg meer. Zouden ze nu in Italië in hun vuistje lachen? Dat weet voormalig Italië-correspondent Bas Mesters, die hier te gast is. Hartelijk welkom. Goedenavond. Zouden ze dat doen? Als ze als als dingen zouden als, weten? Als, als het, ja. <laughs> dat weet ze natuurlijk niet. Nee. Nee. Maar als ze het zouden weten, zouden ze zeker ja? in hun vuistje lachen. Waarom? Italianen zeggen altijd... ...tutto il mondo è paese... De hele wereld is een dorp. En in elk dorp gebeurt hetzelfde. En uh, ze zijn er heilig van overtuigd... dat wat in Italië gebeurt, ook in alle andere landen gebeurt. Ja. Alleen, uh, sommige landen maken het makkelijker... voor mensen om uh, de grens over te gaan... en uh, corrupt te worden dan andere landen. En uh, Italië is een land uh, wat, wat veel mogelijkheden biedt... aan mensen die zich niet aan de regels willen houden... omdat de staat veel zwakker is... Ja. Maar als het, als het uh, in, overal in de wereld hetzelfde is... kijk, wij hebben het beeld van Italië... dat het dus uh, op grote schaal gebeurt. Denk jij dat... nu komt er iets boven, iets naar buiten. Denk je dat het in Nederland ook veel wijdverbreider is... dan wij willen denken? In uh, nou, Nederland? In de loop van mijn jaren in Italië... ben ik dat wel steeds meer gaan denken. Ben ik uh, steeds meer... Maar in ieder geval gaan afvragen... of het echt zo is dat in Nederland alles zo schoon is, of het echt zo is dat zoiets bij ons niet gebeurt... wat wij altijd maar al te gemakkelijk denken. Um, en eigenlijk was het een van de vragen die ik voor mezelf heb meegenomen... vanuit uh, Italië, om dat in de komende periode wat meer te gaan onderzoeken... maar ik ben nog niet begonnen. <laughs> <laughs> en, uh, het is Jammer. Ja, het hangt in de lucht. Uh, ja. Maar ik denk dat er, dat, dat, dat hier natuurlijk okay. ook aan de orde is. Um, zeker uh, nu... Um, uh, na de jaren negentig en uh, begin uh, de jaren 2000, waarin het gelddenken, het aan jezelf denken, het voor jezelf zorgen, uh, nog vlak voordat de zaak misgaat, dat, die manier van denken die, die werkt dat ook nog eens extra in de hand. Hè? We redden onszelf. Dat is in Italië namelijk wat ik heel erg tegen ben gekomen. Daar heeft men echt zoiets van, uh, zeker ook die, want daar is een enorm corruptieschandaal, wordt dat daar dag in dag uit blootgelegd. En nu zijn er drie regio's die zonder president zitten. Er moeten nieuwe verkiezingen komen, allemaal vanwege corruptie. En heel veel van die politici die, die zitten daar echt met de mentaliteit van... we pakken wat we pakken kunnen voor onze familie, want de toekomst is altijd ongewis. En dat gevoel dat krijg je natuurlijk in steeds meer landen in Europa. En dat kan leiden tot meer denken aan de eigen klem. Ja. En uh, als de staat en de overheid niet sterk zijn... Of, st of zwakker, zwakker worden, worden, zich terugtrekt zoals uh, in Nederland... En, uh, ja, er is hier ook privatisering. Er wordt meer afgedragen aan, uh, aan, aan um, ja, semi-overheden... of uh, gewoon het uh, particulier initiatief. Ja, dan loop je meer risico. Dan gaan we dit soort dingen misschien wel veel vaker ja. boven tafel krijgen. Twee dingen in de berichtgeving. Ja, het is nog vroeg, want het moeten eigenlijk nog van verdenking spreken. Um, het werd vanavond al gesuggereerd... In, uh, op televisie, uh, er, zijn meer, er, er gaan meer namen komen. Er zullen meer mensen genoemd worden. Er zullen meer mensen bij betrokken blijven. Is dat iets wat je in Italië ook altijd ziet? Begint het altijd met één en wordt het uiteindelijk een wijdvertakt netwerk? Ja, want één iemand kan alleen niks klaarmaken. Uh, je hebt uh, in, in Lazio op dit moment een enorm schandaal. Maar daar ging het om een, uh, een, een man... Die uh, bij de regio werkte, uh, de Regio Lazio. En die heeft miljoenen voor zichzelf gebruikt, feestjes georganiseerd, dure auto's gekocht, huizen. Uh, maar met hem mee zijn een heleboel andere aanvallen. En nu is ook de president van de Regio Lazio uh, moeten aftreden. Uh, dat zie je, kijk naar wat er. Dat overigens allemaal mensen van de partij van Berlusconi. Steeds als je schandalen ziet, dan worden anderen meegenomen. Ja. Natuurlijk zijn er ook mensen die dan meteen afstand nemen. Je hoort ook nu uh, dat men respect heeft voor het besluit om terug te treden. De dat de ZTD, is in Italië, dat niet, ja, heet ja. dat rispetto. En dat is altijd de eerste reactie als er zo'n uh, zo soort schandaal naar buiten komt. En wat, dan, wat komt er dan daarna? Wat kun je dan dus nu al voorspellen? Nou ja, justitie blijft natuurlijk uh, uh, doorgaan met onderzoek. Ja. Um, het grote risico wat er vaak is als er één man valt, is dat hij gaat praten. Want die man die is kwetsbaar, die is boos, die is uh, in paniek. Die zegt, en, ik, ben niet alleen, ik heb het niet, heb het niet gedaan. alleen gedaan. Ja. En de anderen zijn nu als de dood, ja. als er uh, betrokkenen zijn... Dat, dat hij meer gaat vertellen als, die, als de duimschroeven worden aangedraaid. Dan verdwijnt het respecto. Respecto ook. Dan verdwijnt het rispetto En dan, uh, dan, dan wordt die persoon dus helemaal... dan is, wordt hij niet meer gerespecteerd, maar dan ja. wordt hij in de hoek gezet. Precies. Dat is het risico voor dat soort mensen. En het andere ding is wat mij opviel... dat uh, de fractievoorzitter van de VVD, Ro Roemond, Dree Peters... sprak van, de, vanwege de, de manier waarop dat onderzoek is uitgevoerd... Uh, tegen Van Rij, van stasi-praktijken. Ja. Nou is dat, de stasi, dat was nogal groot in Oost-Duitsland. Is dat ook een manier? Helemaal. Standaardprocedure van, je moet dus de onderzoekers dan maar door halen. Je het moet altijd halen. de instituties... De geloofwaardigheid van de instituties aantasten als je zelf over de regels bent gegaan en, dat be en je be wordt betrapt. Ik bedoel, de, de groot, het grote voorbeeld in dit soort praktijken is natuurlijk Berlusconi. Ja. Die en de pers en justitie en het parlement uh, uh, allemaal uh, kankerverwekkende zaken heeft uh, verweten uh, als ze hem aanvielen. En dat, dat is een hele logische reactie natuurlijk. Het uh, delegitimeren van de controlerende autoriteiten. En dat is precies ook iets wat in Italië heel ver is doorgevoerd... in de afgelopen tien jaar dat ik daar ben geweest. En dat zelfs de, de politici deleg, delegitimeerden het parlement, uh, de president, iedereen... En dat was nu een, een groot probleem, want daardoor is het vertrouwen bij de bevolking natuurlijk ook ja. afgenomen in de instituties. In Italië geloof ik nog maar 5% dat de politiek iets voor elkaar kan krijgen. 5%. En dat is een groot probleem. En ik ja. zie dat soort dynamieken ja, op een mindere Nederland. schaal. Dat zie je in Nederland de afgelopen jaren. Is er ook heel wat op elkaar gescholden. Uh, in de Kamer op elkaar gescholden op andere manieren. En justitie wordt ook steeds harder aangepakt uh, als ze fouten maken. Uh, ja. Uh, en je hebt nu dus ook de wetenschap, hè, die natuurlijk ook uh, ja, een steeds vaker ja, in disquadriet wordt gebracht. Alles wordt uitgehold. Nou, het gaat goed met Nederland. Het gaat goed met dit gesprek met Bas Mesters. Uh, als u nu toch moet gaan slapen. <laughs> maar het vervolg wilt weten, dan kunt u altijd natuurlijk de volgende dag luisteren. op de website van radio1.nl. U kunt ook uh, berichten plaatsen op onze Facebookpagina en podcasten via onze eigen website, kazeluna.ncv.nl. Morgen de Italiaanse president, die Napolitano. Als ik de krant lees, Mark Leijendekker, jouw opvolger bij NRC. Als en mijn voorganger. En je voorganger, <laughs> hij, ze, houden, ze, ze wisselen van stuivertje. Doorgestoken kaart. Um, dus Dat is een man die wel verschil maakt, lijkt ja. mij. Ja. Een heilige. Ja. Hij, hij, men heeft veel vertrouwen in hem. Je moet je voorstellen dat die man al in 1952 in het parlement kwam. Ja. Dus die zit daar al. En schoon gebleven. 60 jaar. Ja. Schoon gebleven. Hoe, hoe kan dat? Als ik, als ik dat lees, een stuk, dan denk ik dat het een soort Nelson Mandela is. Ja, het is iemand die um, vanuit, zijn, vanuit zichzelf redeneert. Puur vanuit zijn um, idealen. Uh, maar ook een enorme realistisch um, Hij is iemand die al heel vroeg afstand nam van, uh, van het Oostblok uh, na Praag. 68. En um, het is iemand die uh, vooral in die laatste periode. Hij wilde zeven jaar geleden met pensioen gaan. Hij had zijn memoire 87. Toen was hij 80. Ja, mag je eraan mm -hmm. denken als je 80 bent. Ja. En toen werd hij ineens toch uh, door links geparachuteerd als uh, presidentskandidaat. En is hij dat geworden uh, omdat de partij van Berlusconi zich onthouden heeft van stemming. En uiteindelijk het dus in zekere zin heeft toegelaten. En vervolgens is het een man geworden die. Ja, in die enorme spanning die steeds groter werd rondom Berlusconi. de corruptie uh, uh, en, en, en de spanningen. Dus de aanval op de instituties. heeft hij geprobeerd de zaak te controleren. de rechtsstaat in stand te houden. en vooral ook Italië bijeen te houden. Want je had ook nog die Lega Nord. die steeds maar trekt aan het noorden van ja. Italië. Hij heeft uh, anderhalf jaar geleden. toen Italië 150 jaar bestond. ook een. Hele reis gemaakt door Italië, precies dezelfde reis als Garibaldi maakte de man de stichter van, de stichter van Italië. En overal festiviteiten georganiseerd. En dat feest 150 jaar proberen te vieren. Dat was een enorme opgave, want er was weinig te vieren al anderhalf jaar geleden in uh, Italië. Um, hij staat gewoon voor, de, voor die eenheid van het land, is boven de partijen verheven. En. Um, en wordt daar echt, echt, echt toch gerespecteerd door, door links en rechts. Ja. Maar kan die ook iets, brengt die ook iets teweeg? We hebben, we hebben natuurlijk Monti die het als premier moet doen... Hè, die, die bezuinigingen doorvoert, liberalisering doorvoert... en nu op, voor, pleit voor een soort morele transformatie van Italië. Uh, mensen moeten gewoon maar weer belasting gaan betalen en niet frauderen. Wat, kan, wat brengt Napolitano teweeg? Werkelijk teweeg? Niet alleen Imago, maar... Nee, nee, niet alleen Imago. Ten eerste het gevoel voor de Italianen die daarin willen geloven dat er ook Italianen bestaan die gewoon uh, van het collectief houden... Hmm. en die daarin willen investeren en die daarvoor staan. En je hebt ook heel veel Italianen die eigenlijk dat willen. Hij heeft altijd dat verpersoonlijk en in die zin hoop gegeven. En hij heeft in november echt een cruciale ingreep gedaan... door toen Berlusconi Alsma niet wilde weggaan... En die financiële markten bleven... want ja. Berlusconi was al anderhalf jaar aan het vallen... maar ik noemde het een, een, struikel, een, een, een eeuwigdurende struikeling... die maar niet wilde eindigen. Hij heeft toen die financiële markten, zei de Italië... als, je, als er nu niet ingegrepen wordt, dan gaat dat helemaal mis. Mm. Toen heeft hij echt gezegd op een gegeven moment... Berlusconi komt niet meer terug. Berlusconi was gevallen, maar hij probeerde nog weer op te staan. Mm. En dat was uh, cruciaal. Hij heeft toen de financiële markten verzekerd... hij komt niet meer terug... En hij heeft toen heel snel Monti tot de um, senator voor, uh, voor, het voor het leven benoemd. Ja. En dat was het signaal dat Monti de opvolger zou worden. En die, op die manier heeft hij op dat moment, want hij heeft niet zoveel macht... maar toen heeft hij zijn macht volledig kunnen gebruiken... omdat er geen alternatieven meer waren. Is het niet bijzonder om dan... Te, nou, jij hebt het al over het collectieve, vanaf 1952 heeft ook in het verzet gezeten dat deze man, deze president, die morgen dus de koningin bezoekt... en dan drie dagen blijft donderdag, dat het een oude communist is. Wij hebben het, het, het communisme wereldwijd zo'n beetje... Nou ja, wij, dat kunnen wij niet, maar dat, was, dat is een, een versleten ideologie. Helemaal fout, sowieso. Kijk maar wat het opgeleverd heeft. In deze man leeft dat communisme dus voort. Ja. Dit vind ik toch wel iets heel bijzonders, eerlijk gezegd. Dat is bijzonder en in zekere zin is het misschien ook wel logisch... dat dat in Italië is, want Italië is een land dat van tradities houdt. En uh, zelfs communisten hebben het daar veel langer volgehouden. De, de partij ook ja. heeft het net wat langer volgehouden. Het is natuurlijk een heel enorm sterke stroming geweest in Italië altijd. Ehm... Um, en um, ja, dat communisme moet je aan de andere kant ook relativeren. Want ze hebben zich wel heel snel um, proberen te... Edeldsocialisme socialisme Ja, ze zijn salonveeg nou. geworden. En hij is een van de eerste die juist daar naar gestreefd heeft. Om maar toch in maar gesprek toch, te geraken met de Maar toch zit met toch in zijn vezels, Bas. Dat zit toch in zijn vezels. Als je dat geweest die... bent, ook al heb je je dan ontpopt tot, tot iets wat salonveeg is... dan zit er toch dat hele oude ideaal in... of dat hele grote ideaal van solidariteit in een samenleving. Dat zit er ook heel diep in... Solidariteit, eendracht, en voor hem beperkt zich dat niet tot Italië, maar tot ja. heel Europa. Ja. Dat is heel belangrijk bij hem. Het is een man die vindt dat Italië alleen maar toekomst heeft in de wereld als het zich kan verenigen en verenigd kan blijven in Europa. En dat zal ook zijn boodschap morgen en overmorgen hier in Nederland zijn. En dat hij zegt: hij zal ook zeggen dat geldt ook voor Nederland. Mm. Wij moeten het samen doen, want anders zijn we te zwak uh, in de wereld. En dat is niet alleen vanwege de toekomst natuurlijk, maar ook van wat er, vanwege de, wat er allemaal mis kan gaan als je niet goed samenwerkt in Europa. Dat hebben we in het verleden gezien. Had je dat eens gesproken? Nee, ik, heb hem wel eens, uh, ik ben wel bij bijeenkomsten van hem geweest. En uh, het zou gaan, ik zou hem gaan spreken, in, in, uh, hij zou komen in, in juni eerst. En toen was het plan dat ik hem zou gaan uh, interviewen. Maar toen kwam hij niet, omdat er weer te veel uh, gedoe was ja. in uh, Italië. Ach. En uh, toen vertrok ik naar Nederland. Nou ja, precies. Want dat heb je gedaan. Je hebt tien jaar in Italië gezeten als correspondent voor de NOS en de NRC. Middels terug in een soort ja, overgangsfase. Je bent neergestreken in Delft. Wil weer gaan schrijven voor de krant. Um, maar je begint alvast op 1 november als, correspondent, als redacteur bij de NOS... Een redacteur buitenland is dat dan? Ja. Televisie. Of net is alles, hè? Dan ja. je alles. Ja. Ja. Radio, televisie, et cetera. Um, en je bent wel inmiddels wel verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Bij het expertisecentrum journalistiek. Dus dan ga je erover berichten. En je bent oprichter van oneeleven.nl. Een initiatief om oplossingsgerichte journalistiek te gaan bedrijven. Um, dat, ging, dat heeft portretten opgeleverd van mensen die het verschil maken. Nou... Nu even dus terug in Nederland. Vreselijk, hè? Ja, ik mis uh, Italië minder dan ik gedacht had. Het uh, is uh, heel vreemd hoe snel je um, iets, iets uit beeld kunt laten schieten. Natuurlijk, uh, gisteren sprak ik met een vriend uit Italië... en die vertelde dat hij afgelopen zondag... met zijn dochter over de Via Appia heeft gefietst in de prachtige zon. Ja, dan heb ik, even wel, <lacht> heb ik het wel even moeilijk. Nee, hey nee. Maar uh, als je die vrienden maar niet te veel aan de telefoon hebt, ja. gaat het hartstikke goed. Houd je blind en doof. Ja. ja, dat is wel een beetje wat je doet. Gewoon je heel erg concentreren op het hier zijn. En uh, in het hier en nu ja. al die dingen die je moet regelen, proberen te regelen. En dan, dan gaat het. Ja. Ja. Bovendien is Nederland een land wat uh, uh, toch wel heel veel impulsen geeft. Waar, waar, waar veel mogelijk is... Uh, uh, en ook voor kinderen uh, heel veel mooi. No het is een paradijs voor kinderen. En dat, uh, dat ge maar gelijk met veel Italië. Goed, is dat een van de redenen waarom je dan. Uh, want is het jouw besluit om terug te komen? Het is echt een familiebesluit. Of zegt de krant. Het is niet de krant die zegt. mesters. Nou, is dat genoeg geweest? Nou ja, de krant die was uh, niet. Uh, die had ook zoiets van. dan moeten ze wat veranderen na tien jaar. Dat hmm. is gewoon logisch dat correspondenten draaien. Maar eerlijk gezegd, werkten wij al drie jaar lang. Uh, richting deze datum in 2012. Wij als familie, we dat proberen het te, ja, ja. hebben wij ons verblijf wat proberen te rekken tot die datum. Ja, ja. En, en uh, familiebesluiten? Wat, wat is dan de overweging van de familie Mesters? Nou, heel eenvoudig dat je ook je kinderen... een deel van hun uh, jeugd in hun uh, geboorteland... voor sommigen de jongste is in Rome geboren... wil meegeven. Zodat ze later zelf kunnen kiezen. Ze zijn volstrekt ja, ja. tweetalig. Um, maar... Um, dus het zijn twee hele verschillende culturen. En je merkt gewoon dat ze hier veel meer uh, zichzelf autonoom kunnen ontwikkelen. In Italië moesten ze altijd brengen en halen. Um, Waarom is, waar is dat? Ja. Omdat je daar. Uh, daar is, het, uh, daar is niet zo. In Nederland kunnen kindjes uh, vaak op de fiets of te voet ja? ergens naartoe. Wij woonden uh, in, in een heuvelachtig gebied rondom Rome. En daar, zit, daar is alles verknoopt met auto's. Er zijn geen fietspaden. Er zijn ook heuvels. Dus met fietsen kun je daar nergens komen. Nee, het is komen. Rotland. je moet Het is, alleen, je moet, het is hey. prachtig, maar uh, als kind... Maar je, is kan het, er is fietsen, niet je kan er niet op de fiets naar school. Dat <laughs> is verschrikkelijk. Voor een kind wel, hè? Ja. ja. Nee, goed die Maar die kinderen vinden het hier heel leuk. En wat is mooi aan tweetaligheid? Denk jij? Ik denk dat het iets bijzonders doet met je hersenen... wat we, wat we niet helemaal begrijpen. Ik zie je dat al aan je kinderen? Um, ik denk... Uh, ja. Dat is moeilijk... Uh. Wat ik heel mooi vind is dat ze op twee manieren onderwijs hebben gekregen. De hele schoolse klassieke manier vanuit Italië. Waarin je ziet dat ze dus echt. Uh, uh, ze hebben meer geleerd over uh, religie dan ik ooit hier in Nederland. Uh, nou ja, dat hebben ze toch maar meer mooi meegenomen. Je merkt ook dat ze op het gebied van geschiedenis en zo veel verder zijn. Er uh, wordt meer gedrild of meer. Ze worden meer gedrild, verstaan, of verstaan. ze hebben meer leren leren. Ja. En hier worden ze nu meer geïnspireerd door mens. vrije denken. Ja, hier worden ze gewoon mens. Ja. Ja. Toch? Nou, nou er is veel Italie... discussie over het onderwijs, over de kwaliteit van het onderwijs. Jij kan dat nu vergelijken, ja een beetje dan. Het is net, hè. je bent net terug, als het ware. Ja. Maar dat is toch interessant natuurlijk. Nou, wat interessant is, is dat, dat het zomaar mijn uh, oudste dochter aan het lukken is... Om, om gewoon op haar leeftijd in te stromen op, op drie VWO... Terwijl ze nooit Nederlands heeft gehad in Nederland. Ja. Terwijl ze daar wiskunde, scheikunde en alles heeft gehad. Ik bedoel, we moeten nog zien hoe dit allemaal gaat aflopen, ja. dit experiment. Maar blijkbaar zijn die niveauverschillen dus niet zo uh, dramatisch. en Misschien lag ze daar wel een beetje voor. Ja, nou, geruststellend. Want dat is toch een avontuur. Als je je dat zou doet. bijna denken, je had niet weg moeten gaan. <laughs> nee, mij hoor je dat niet zeggen. Ja. Um, het is wel leuk om een goede correspondent ook weer in huis te hebben, natuurlijk. He. En we gaan je horen. En, we, en straks ga je ook weer schrijven. En dan ga je die corruptie in Nederland boven tafel brengen. <laughs> um, maar toch nog even. Nou ja, wat er ook in het nieuws zat vandaag was een bericht. En dat zat ook in het uh, NOS-journaal. En dat zat al op de radio om zes uur. Een bericht over die rechtszaak in Italië. Fragmentje: In Italië zijn zes wetenschappers en een overheidsfunctionaris tot zes jaar cel veroordeeld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 De zaak heeft in de internationale wetenschappelijke wereld geleid tot veel ophef. Weet je wat ik hier nou van vind? No. En, en, en, en misschien raakt het ook wel aan wat correspondentschap ook is, een journalistiek. Ik weet niet hoe ik dit moet beoordelen. Is het nou krankzinnig dat die wetenschappers worden veroordeeld? Want niemand kan een, een aardbeving voorspellen. Of is het zo dat in Italië iedereen die wat voor verantwoordelijkheid ook draagt... Je per definitie moet wantrouwen en uh, onder verdenking staat. Ik weet dat dus niet. Ja. ja, nou ja, het is natuurlijk heel moeilijk voor de opvolgers van deze mensen om hun werk daar te gaan doen. Als, dat als komt, eerste dat komt nog nooit. Niemand wil zich daarvoor nee, nee, nee, nee. En dat wordt nu ook gezegd. Uh, kijk, dat, ik heb diezelfde vragen en die heb ik heel vaak gehad met justitie in Italië. Justitie doet daar uh, is. is, is is zeer ver in het onderzoeken van dingen. Ze, ze kunnen, Maar soms, er is ook heel veel kritiek op justitie in Italië... omdat ze soms zich te zeer uh, naar het volks... Rijnische volks vinden, zullen we maar mm. zeggen. Laat hangen. En um, ik weet dat er meteen na die aardbeving in uh, Laquila was deze kritiek er ook. Er was ook een amateur seismoloog die zei dat hij wel een machine had... maar hij het wel allemaal had voorspeld. En uh, nu is men daar heel erg in meegegaan... Uh, dus je kunt ook zeggen dat het uh, deel uitmaakt van wat je zegt... het wantrouwen in, uh, hm. in instituties en dus ook in, in die wetenschappers. Er zijn ook veel luilakken daar. Uh, dus de, uh, het ja, is de... heel moeilijk te wegen, maar ik denk dat er een hoger beroep gaat komen... Ja, waar, er, ja, waar, waar ja, dit gewoon wordt weggeveegd. Uh, ja? ja, het is toch niet... Ik kan me niet goed voorstellen dat dit uh, uiteindelijk geaccepteerd gaat worden. omdat je wetenschappers... En dat, dat je kunt aantonen dat deze mensen wisten dat er een aardbeving was, dat lijkt me sterk. Dat je dat kunt aantonen. Dat deze mensen wisten dat er een grote kans was dat er een grote aardbeving zou komen. Ja. Dood door schuld, ja, ik vind het ook, eh, persoonlijk vind ik het wel ja. erg ver gaan. Maar aan de andere kant mag je de rechter eh, niet bekritiseren, wat ik nou eigenlijk toch aan het doen ben. En dat is precies waar ik net van zei, dat je dat niet te veel moeten doen. Ja, ja. Maar, ja, de, maar daarom brengt zoveel berichten natuurlijk in verwarring. Hè? Want ik kan dat met die afstand... En dat, heb jij daar als correspondent ook mee geworsteld soms? Het is ook wat Joris Luijendijk natuurlijk aan de orde heeft gesteld... een paar jaar geleden alweer. Je bent correspondent geweest van zo'n groot land. En dan word je met dit soort kwesties geconfronteerd. Hoe, hoe betrouwbaar zijn je berichten dan? Wat heel, moe heel moeilijk is, is uh, precies met justitie omgaan. Omdat just, in dit geval heb je te maken met een, uh, met een veroordeling, dus ja... Dan is het gewoon nieuws. Hoe dan ook. Ja. Zij hebben dit gemaakt. Dit is het product van hun uh, beraadslagingen. Maar heel vaak heb je nog een heel lang proces ervoor... waarbij in Italië al heel snel de aanklachten tegen mensen in nieuws komen... en het nog heel lang duurt, eerder een veroordeling volgt. Justitie lijkt daar bijna al een beetje uh, te denken... ja, de procedures zijn hier zo traag. De verdediging heeft zoveel kansen inmiddels. Ook mede dankzij wetgeving door Berlusconi om uh, zaken te, te laten verjaren, dat we dat wat we hebben aan aanklachten via de pers maar zo snel mogelijk naar buiten laten komen, dan is in ieder geval uh, het publiek gewaarschuwd en dan is er al een soort van uh, veroordeling geweest. En dat is dan ook weer waar wat je dat refereert ook weer wat er vandaag in, uh, in ja. Nederland gebeurt. Uh, dus ja, daar heb ik wel mee geworsteld. Van hoe moet je omgaan met, met justitie? En, en hetzelfde eigenlijk ook wel met wetsvoorstellen... die soms heel lang uh, van tevoren worden aangekondigd... en dan pas jaren later misschien wet worden, maar vaak niet. Uh, dan denk je van, moeten we dat nu al melden? Dat is wel eens een discussie, ja, ja. hè? Ja. Het beoordelen van... Uh, van dit soort dingen, ja, informatieontwikkelingen. Ontwikkeling. Hoe breng je het in kaart? Je, hebt, je bent bij de Universiteit van Amsterdam, ben jij directeur van het expertisecentrum journalistiek? Vroeger had je altijd vakgroepen bij de universiteit. Tegenwoordig hebben ze allemaal expertisecentra. En... Nou, dit, dit is een expertisecentrum dat is gelieerd aan uh, de faculteit Mediastudies, maar is niet van de UVA. Het is wel opgericht door, me, door mensen van Mediastudies onder meer, maar ook met een fonds van Seidhof. Uh, die hebben geld beschikbaar gesteld, uitgeverij Seidhof. En met geld van media en democratie. En dus andere daar waar, fondsen. waar bedrijfsleven en universiteit al een beetje de belangen in elkaar laten verstrengelen. daar zit jij precies tussen. Daar zit ja, jij in. Zo kun je het benoemen. Ja, nee, wat de bedoeling is van dat centrum, is om uh, journalisten die al uh, langer op redacties rondlopen, uh, de mogelijkheid te geven om zich uh, bij te scholen ja? op het gebied van uh, um, uh, moderne media, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld recht of gezondheidsfinanciering, of als het gaat om uh, wat is de, ja, ja. Waar, grondstoffen... wat hebben die voor een impact op de o, samenleving? puur inhoudelijk is dat? Ja. Het is heel erg inhoudelijk, aan de ene kant. En aan de andere kant organiseren we ook symposia... naar aanleiding van actuele ontwikkelingen... waarbij je vragen kunt stellen, interessante discussies kunt creëren... rondom de journalistiek. Nu bijvoorbeeld gaan we binnenkort een uh, symposium organiseren... op 8 november over haren. Haren, de journalistieke nazit, waar de ombudsmannen komen. Dan komen de verslaggevers die daar waren. Die komen, en dan komen wetenschappers. Die gaan met elkaar in discussie over vragen als... Uh, wanneer word je als verslaggever van, uh, van verslaggever... onbedoeld actor of ja, deelnemer aan het proces. Sturend. Ja. Ja. En in hoeverre moet je in sommige situaties als journalist samenwerken met de overheid om een crisissituatie onder controle te houden. Dat zijn hele moeilijke vragen voor ja. journalisten... waar we steeds meer mee worstelen... omdat die sociale media een veel aanjagender effect krijgen... en journalisten zelf twitteren... Ja. waardoor ze met hun kleine tweetjes kunnen ze ook al heel sturend zijn... omdat een NOS-journalist die twittert... ook die tweets worden serieus genomen... als ja. zo, zo goed als een, als, een, als een bericht van de zou, NOS. Zouden ze dat niet moeten doen? Vind je dat je als journalist daar buiten moet staan? Nou, niet is een groot woord. Maar je moet heel erg opletten, als je zeker in zo'n situatie... dat je, je realiseert dat een, een tweet van een gewone burger... Ja. Uh, en een tweet van een journalist die bij een bekend medium hoort... dat een, dat een, een tweet van zo'n journalist van een bekend medium wordt heel serieus genomen. Dus als jij daar een fout maakt, ja. dan wordt dat wel heel serieus genomen... en wordt dat heel sturend, als heel sturend ervaren. Maar je bedrijft op dat moment toch geen journalistiek? Ofwel, als je als, je als je als journalist twittert, dat is, noem je dat journali journalistiek al? Als je in de verslaggevende zin twittert en gewoon ja, maar... twittert wat je ziet en dat ook gewogen hebt, zoals je dat normaal zou wegen. Maar nee, maar dat, zo ga, maar zo dat gaat het vaak een niet met kwesties. twitteren. Ik als, ik, als, ik, als ik twitter, wat ik bijna nooit doe, ben ik dat dan zelf of is dat de NCRV? Ja, dat zijn natuurlijk toch hele, raar, toch hele rare kwesties. Als ik iets twitter over het programma, om het concreet te houden. Maar dat geldt voor jou als je voor de NRC ook twittert, of wie dan ook. Maar wie is daar dan verantwoordelijk voor? Ja, dat zijn nu dingen die. Dat zijn vragen die nu, waar nu antwoorden op gezocht moeten gaan worden. En dat is van, van geval tot geval anders. Maar ik denk dat een journalist die twittert daar persoonlijk verantwoordelijk voor is. En zich er rekenschap van moet geven. Dat hij daarmee ook het medium waarvoor hij werkt ja. kan. Uh, beïnvloeden. Hoe zie jij die ontwikkelingen, uh, Bas Mesters? Als opwindend of als bedreigend? Nou, meer als interessant. Ja, <laughs> ik voel me er niet zo door bedreigd. Nee, nee. Ik denk dat het wel heel moeilijk is op dit moment voor journalisten. Omdat ze zich niet meer zo... Ze, ze hebben daardoor minder tijd. Want, want, want uh, hoe heet het? Uh, de, de grote nieuwsorganisaties willen dat je sneller ja. meedoet met die sociale Precies. media. En dat vind ik als journalist... Soms bedreigend, ja. Um, want ik wil het allemaal eerst goed uitzoeken. En als een medium van je eist dat je snel, snel, snel doet... en dat we later wel weer checken... want er kan weer een tweet overheen waarin je het corrigeert... dan, uh, dan speel je als medium met je goede naam. En Wij je zijn je zo passen. snel dat we de muziek al gestart hebben. Het schiet lekker op bij Casaluna. Hm. Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e ik zie je weer. Ik zie je weer. Ik zie je weer. Ik zie je weer. Ik zie je Ik zie je weer. Ik zie je Ik zie je Ik zie je weer. Ik zie je weer. Ik zie je Ik zie je weer. Ik zie je tutto, Ik zie je weer. Ik zie je weer. in zie je weer. Ik zie je weer. Ik zie je weer. Ik Altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football. Altro che Lady Gaga, altro che Oceani, altro che Argento e Oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la tv, altro che chiacchiere.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 Dan zijn we gelukkig weer thuis met het, woord, het laatste woord van het lied Amore. Um, keuze van Bas Mesters. Tien jaar lang uh, correspondent geweest in Italië. En hij is uitgenodigd vanwege de komst van de president van het land Napolitano. Morgen voor een staatsbezoek van drie dagen. Op bezoek bij koningin Beatrix. Pio grande spettacolo, dat is het enige wat ik ervan begreep. Bas. Het grootste spektakel na de Big Bang, dat zijn wij, zegt hij tegen zijn vriendin. En het is een lied vol levenskracht. Alles kan in elkaar storten. Het kan helemaal misgaan. Maar nou ja. het grootste spektakel na de Big Bang... blijven wij, wat er ook gebeurt. Of, uh, de mens. De, en ja, onze, en onze maar, hij bedoelt daarmee... het is een liefdesrelatie, ja. maar tegelijkertijd natuurlijk ook de mens. Het ja. is een, een prachtig optimistisch lied... Uh, uh, met veel levenskracht, uh, wat ook wel typerend is voor Italië, waar je altijd mensen tegenkomt. Die, hoe zuidelijker je gaat eigenlijk ook, hoe, hoe armer. Uh, hoe armer, hoe in Napels kom je. Als je naar Napels gaat, waar toch veel mis is, kom je altijd vrolijk thuis weer. Als je weer terug naar het noorden gaat. Ja, Omdat je mensen jij zat daar, in het noorden, je zat in. Oh, nou, is, nou ja, ik zat in Rome. Rome. Het ja, scheelde niet zoveel ja. van Napels, ja. maar het is toch een hele andere cultuur. Uh, ja. Ja. Napoli de Romeinen zijn allemaal bang voor Napolitano. Dus het hoort een beetje bij het noorden. Waarom, is dat de reden waarom je zo van het land he, uh, hebt gehouden ook? Nou, ik vind Italië gewoon het mooiste land van Europa. Uh, qua landschap, qua eten, qua leven. En uh, qua mensen in de zin van inderdaad die, die kracht om uh, ondanks alles door te gaan. En uh, het, het menselijke onder elkaar, dat is toch ook heel groot. En tegelijkertijd is er zoveel mis. Uh, dat is, uh, ook als journalist is het een prachtig land om te zijn. Het is paradoxaal. Je kunt over kunst schrijven, over economie, over de modeindustrie, over het Vaticaan. He, ik heb dat uh, conclave mogen doen. Uh, dat was ook prachtig. Dus het, het, het biedt de mogelijkheid om ja. over een heleboel dingen te schrijven. Die heel erg te maken hebben met de uh, essentie van het leven. Ja. Het goede en het kwade. Mm. Het mooie mm. en het lelijke. Wel, heerlijk. Wat moet je dan de rest van je leven? Ja. ja. Ja, ja. ja. echt overblijven schrijven. <laughs> ja. uh, gaat nu, nu dit portret, deze liefdesverklaring aan Italië gegeven is. Gaat Italië het redden? Komt het land de crisis te boven? Um, Italië is, uh, is ongeneeslijk stiek, maar zal nooit uh, overlijden. <laughs> Denk ik. Italië zal ook nooit, uh, als Italië het niet redt dan redt Europa het ook niet. Denk red, dat dat dan ook, redt ook, niemand het. Dat is een boodschap, denk ik, ook van Napolitano. En, en, en ja. ook een uh, impliciet dreigement wat hij nooit zo zal brengen. Maar dat is eigenlijk wel wat de Italianen met Europa doen. Ze gebruiken Italië als een soort van uh, duimschroef richting Europa. Zo van, uh, uh, wij moeten samen blijven in Europa. Want, uh, of, als het misgaat in Italië, dan gaat het mis met Europa. En ze gebruiken Europa als een duimschroef richting Italië. ze zeggen, als we niet naar Europa luisteren... dan gaat het hier bij ons ja. helemaal mis. Ja. En dat is de, precies de essentie van de politiek van Monti... het afgelopen jaar geweest. En dat is ook het idee uh, wat Napolitano heeft. Die twee die horen gewoon bij elkaar. Het zijn ook allemaal zijn Italië's medeoprichter van de Europese Unie. Nou, in ieder geval de ja. EG in, in der tijd. De gemeenschap van kolen en staal. Dus dat is met elkaar verbonden. En uh, die boodschap proberen ze de Nederlanders en de Duitsers nu onder de neus te wrijven. Dus dat is vooral in, in economische zin, denk ik, hè? de crisis. Die morele crisis. Want het land dreigt ook permanent verscheurd te worden in het rijke noorden en het arme zuiden. Ja, dan mogen ze daar wel heel vrolijk zijn en een soort ongebroken levenslust hebben. Maar het is arm. En jongeren, hoeveel jongeren zijn er werkloos in het zuiden? Ja, tegen de 40, 50 procent. Ja. Dus dat biedt niet zoveel hoop op een glorieuze toekomst. Het noorden wil ze dan ook nog liefst een beetje van ze, van ze aftrappen. Dus hoe staat het met die solidariteit? Hoe staat het met, eh, inderdaad, wat je al zei natuurlijk, dat vertrouwen in. Hoe staat het in algemene zin met de morele crisis in Italië? En gaan ze die wel te boven komen? Kan dat ooit nog? Het is enorm verrot. Voor en eh, ik heb, eh, voordat Berlusconi viel, heb ik in dat jaar dat eh, Napolitano een reis maakte. Oh. Volgend Garibaldi heb ik het dezelfde reis ook gemaakt. En ben ik gaan spreken met, ja. uh, met mensen die de stereotypen van Italië representeerden. Met een theatermaakster, met een priester, uh, met een uh, anti-mafia-strijder. En, en, en, en met iemand die... Uh, een een etengoeroe. En die mensen die dan allemaal in hun veld anti cyclisch opereerde. Namelijk de priester die zei dat er in het Vaticaan Jezus nog nooit was geweest. Dat is een, ja. een revolutionaire priester. Goed bericht. Hè? Ja, die heb je zeker ook in Italië. De, de, de theatermaakster kwam uit Sicilië en werd, heeft in de Scala een première mogen doen, maar werd overal en die heeft daar allerlei dingen gedaan met beelden die niet kunnen in de Scala. Al dat soort mensen heb ik gevraagd. Dan is Italië nog te redden. En uh, toen zei vooral ook die theatermaakster, die zei: Het grote probleem is niet, of de oplossing voor Italië is niet de val van Berlusconi. Dan komt pas de echte ellende. Mm. Want dan moeten we twintig jaar lang, minstens, uh, hebben we nodig om ons weer moreel te herstellen. En weer uh, te doen wat we in, uh, in, in dertig jaar daarvoor, of in de naoorlogse periode, is er een grotere morele. Uh, uh, bewust zijn geweest dan uh, in, in de afgelopen twintig jaar. Dus ja. het kost heel veel tijd. Maar mijn stelling is ook, als je alle Nederlanders... vandaag of tien jaar geleden naar Italië had gebracht... met alle uh, instituties en uh, moores die daar zijn... en alle Italianen naar Nederland... dan denk ik dat, uh, dat uh, de Nederlanders in Italië erg Italiaans waren geworden... en de Italianen er dankbaar gebruik van hadden gemaakt... om wat Nederlandser. Te kunnen worden en wat meer bescherming te kunnen krijgen, het zit volgens mij niet alleen in, um, in, in, de, in de individuen, maar het zit ook in het systeem wat die individuen door de geschiedenis heen samen hebben opgebouwd. Ja, maar dat is de wurggreep daarvan, die is zo sterk. Ja, dat dat heet daarom de is daar, ja, daarom heet het cultuur. Daarom is het cultuur, maar de, dat kun je dus zo moeilijk veranderen. Dat is precies. En als je nou, er stond ook in, in de Volkshandel nog eens een stuk over de wurggreep van, van de maffia, die slim en uitgekookt als ze is, juist nu die crisis zo hevig is en misschien wel heviger wordt, dankzij, uh, althans uh, sterker aan de lijve wordt ondervonden door mensen die het toch al niet zo breed hebben, daar zegt de maffia: zullen wij je een handje helpen? Ja, ah. dat is zeker. Uh, bedrijven die geen leningen meer van de banken krijgen, Die gaan naar de, naar, naar de woekeraars. En die zijn, dik, dikwijls zijn dat uh, mafiosi die uh, geld lenen aan zo'n bedrijf... maar dan moet je al binnen uh, drie jaar uh, ja. 100% rente betalen. En als je dat niet doet, dan uh, krijg je een stroomman van de maffia. die neemt het eigenlijk over, intern in dat bedrijf. En vervolgens wordt dat bedrijf een soort uh, bonnetjesmachine... Waarmee het bedrijf hoeft niet eens meer wat te doen eigenlijk. Want die maffia wil alleen maar bonnetjes draaien. Want dan kunnen ze dat zwart geld, wat ze met andere praktijken realiseren, drugshandel en zo, dat kunnen ze dan witwassen. Op die manier worden veel bedrijven overgenomen. Dat zegt natuurlijk dat het zo. En als ik het heb over moreel, is het niet alleen de maffia natuurlijk. Dat is natuurlijk waarschijnlijk niet zo. vermoed ik. Het is te flauw om het alleen maar aan de maffia toe te schrijven. Maar het is wel een. En echt een onderwereld, die, die. Ja, goed. Jij gaat. Ja, nee, in. je hebt. Als je, kijk, het is een familiaire, clientelistische cultuur. Waar dus clans, maar ook in de politiek, clans, groepen, die. Um, um, dat is het organiserende um, mechanisme. En dat heb je dus aan de politiek. In de politiek, dat heb je met families en hetzelfde systeem. Dat is eigenlijk een, een soort um, systeem van voor de verlichting bijna. Ja. Dat opereert ook binnen de maffia. Je zorgt voor elkaar, je bent bloedbroeders, ja. je bent afhankelijk van elkaar. En dat systeem is nooit door de staat... In Nederland heeft de overheid de macht gerealiseerd... om um, wetten die voor iedereen gelden af te dwingen. In Italië is de staat er nooit helemaal in geslaagd... Ja om gelijke wetten af te dwingen voor iedereen. Er is ook niet een pensioenregeling die voor een, iedereen ongeveer gelijk is. Er is geen werkeloosheidsregeling die voor iedereen gelijk is. Voor elke beroepsgroep is het weer anders. Net, dat hangt dan weer af. Hoe sterk die clan van de metaalarbeiders... of de clan van de houtbewerkers, hoe sterk die is... hoe sterk jouw CAO is. Dat is veel minder gelijk getrokken dan in Nederland. Familie is altijd iets met twee gezichten, denk ik. Hm. Ja, want er zit ook warmte aan en uh, herkenbaarheid en nestgevoel. En ja. dat heb je in Italië natuurlijk ook weer veel meer. En in tijden van crisis... Um, als de, de sociale zekerheid niet goed functioneert... dan uh, lost de familie een groot deel ja. op. Ik heb nu persoonlijk vrienden die letterlijk bezig zijn... om uh, een kamertje vrij te maken voor moeder. Die komt bij hen in. Waarom? Dan hoeft de moeder, de oma, die starten... geen huur meer te betalen. En dat geld kan dan naar de uh, zoon van haar... Die uh, heel weinig verdient. Dus het pensioen van de moeder gaat dan naar de zoon. Zodat die wel nog er, ergens ja. buiten het huis kan blijven wonen. En die zoon die is veertig en die heeft ook weer twee kinderen. Dus dat I is sociale zekerheid, à la Italianen. Italia. Italië in optima forma. Nou goed, um, wij willen het na het hoorspel zometeen en na het nieuws van één uur. Het met u hebben over Italiaanse toestanden in Nederland of in Italië. Heeft u daar wel eens mee te maken gehad? Wat zijn het dan Als daar een. een, een, een iets met corruptie in zit, dan vinden we dat misschien wel interessant. Um, en als dat in Nederland het geval is, Italiaanse toestanden in Nederland... is dat natuurlijk het, het allerleukste. Dan kunt u kun daarover bellen met 0800-1121. En we hebben genoeg stof gekregen van uh, Bas Mesters... te gast vanavond in uh, Casalona. Wat, wat was je mooiste schoonheidservaring in Italië? Nou, om uh, bij dat liedje te blijven hier... Met, in, in, met dit liedje keihard in de auto. Met, uh, over, over de strand, <laughs> langs de stranden van Sardinië scheuren. Dat was mijn meest recente mooie schoonheidservaring. Ja, ja. Want wat beleef je maar, dan? Prachtige blauwe luchten. De familie op zijn Italiaans. Met, met diezelfde vrienden die ook in die auto zaten. Dat was één grote. <laughs> baganaal. Uh, uh, ja, ja. Met, met maar dat is een keihard. Maar wat is dat dan? Dat is dan vrijheid of zo. Ja. En dat is heel essentieel in Italië je voelt daar veel meer, veel meer vrijheid dan in Nederland. En dat is heel vreemd, dat kun je je bijna niet voorstellen. En dat is omdat, uh, het nadeel is dat elke regel... Je weet nooit wat je hebt aan de staat. Je weet niet welke regel wel van jou van toepassing, op jou van toepassing zal zijn... en welke niet. Maar het geeft je ook het gevoel van vrijheid... omdat je daardoor eventueel dat tussendoor misschien kunt proberen te gaan. Tussen die regels door. Want de controle werkt... Vaak niet. En Italianen, dat, dat viel me op in de eerste drie jaar, vier jaar dat ik daar was... dat er geen enkele overheidsambtenaar is die er zin in heeft om te controleren. Hij <lacht> wil <die veran> <lacht> Niemand wil die verantwoordelijkheid nemen, want dat vinden ze zo onaardig. Ja. En dat geeft toch wel een groot gevoel van vrijheid. Ja. Maar je kunt ook zomaar tegen één aanlopen die je echt vreselijk te pakken neemt... Ja. op een manier waar, dat je je hele leven nog last van hebt. Nou ja. Ja. Zo, en land, ook onredelijk. land van grote... Paradoxen en tegenstellingen, dus Italië. Nou, nee, ik, ik, ga wat, ik ga er straks na en wat poëzie tussendoor strooien van Italianen, Petrarca en Leopardi. Over tegenstellingen gesproken trouwens, bij Petrarca. Ga je ooit aarden in Nederland, Bas? Als je dit nou hebt gehad, tien jaar lang, uh, dan... ga, je, ga, je, hier, ga je, je je thuis voelen? Ja, je blijft toch wel erg Nederlander hoor. Uh, maar ik heb altijd gezegd, we gaan gewoon met pre-pensioen naar Italië... en dan komt alles weer goed. Dankjewel, Bas Mesters, en veel succes. 0800-1121, dat is het uh, Nederlandse telefoonnummer... voor Italiaanse toestanden in Casaluna zometeen. Vol uur nog, tot twee uur. Tot zometeen.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 Ik zal je mijn uh, appartement laten zien. Waarom spreken we niet gewoon op kantoor af? Het is niet aan jou om dat soort vragen te stellen, je hm? Niet schrikken. Sorry. Ik vertel eens. Hm. Waar heb je nu weer geld voor nodig? Hm. Hm. Voor een computerspelletje. Hm? Oké, okay, goed kijk op je man. Nu wordt het leuk.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 Tist. Oh, Stil maar even! <tie> ja? Wat? Lisbeth, ik heb een klus hm? voor je. Armanski, ik ben even bezig.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 Onder andere: Rivka Lodijze en Jaap Spijkers. De werking: Anne Lichthard. Regie: Marlies Cordia en Wiebeke Fonsaer. Assistentie: Hanneke Hendricks. Productie: Karin van Dis. Techniek: Frans de Rond. Sounddesign: Joosten en Kuiterbrouwer. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.